Oosten kans op een bui. Het wordt 15 graden op de wadden en. 5...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het witne van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio. En zo werd het even na drie uur bij ZFM Race Radio. Uur zeven alweer van vandaag Albert-Jan. Ja, het ja. lijkt wel een non-stop uitzending. Maar, nou, uh, we gaan nog wel even door hoor. Door, hoor. Maar we moeten onze jingles aan gaan passen. Niet alleen uh, internet en radio, maar ook TV televisie. goed. Ja. Want de gewoon. Fiscon Legend cars zijn nu live te volgen op televisie. Ja, en even uh, de, de tussenstand op de vierde plek. Uh, die is een plek opgeschoten. Dat is Bas Lammers, onder Nederlander. En hij kijkt uh, in de rug van Robert uh, Minieri uit Frankrijk. En daarvoor twee Belgen. Op de tweede plek J J.L. Meenjaar en op één Guy Vastres. Leuke klasse trouwens op het uh, circuitpark Zandvoort. Ja. Gast optreden hè, dit weekend ja. tijdens de Pinkster Racers. En straks, uh, straks uh, de gridwalk, dat is dus voor de mensen die op het circuit zijn, die kunnen dan uh, de, uh, de HTCC Dutch GT4 auto's van dichtbij kijken. En dan om vier uur het hoogtepunt van uh, vandaag, de hoofdrace en wel de derde race over 50 minuten van de Dutch GT4 klasse. Nou, wij gaan ons uh, daar alvast uh, voor klaarmaken.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 Alleen op ZFM. Demasiado Corazón. Perez en Dimashera Corazon. Ja, we maken het altijd spannend uh, bij uh, CFM Race Radio. Want we zijn met de uh, Fiscon Legend Cup race nummer 3 bezig. En er gebeurt van alles. Uh... Uh, ja, nou, maar ja, Belle Perez hoort ook een beetje bij België. En de Belgen staan uh. CFM Race Radio. Op 1-1-2 wilde ik zeggen, maar dat kan Willem van der beter zeggen. Want die zit er bovenop op het circuit Park Sanford. Ja, dat klopt uh, helemaal, op. We hebben een race over 25 minuten. We hebben er nog 5 minuten te gaan, dus 20 al gehad. En ik denk dat we op nou, per minuut toch wel een positieverandering uh, uh, hebben gehad. En dat zeker uh, om de kop. En dat is het leuke aan uh, deze klasse natuurlijk. Hè. Het zijn wel de twee Belgen uh, die de dienst uitmaken uh, hier eigenlijk. Piet Pasters en uh, Jean-Louis Jean Meinaert. Ja, en uh, ik denk uh, dat we uh, beide al tien keer uh, de leiding hebben gehad. Nou, dat is uh, heel leuk. We zien heel veel uh, slipstreamgevechten ook. En het uh, ja, driften in de bocht uh, met deze karretjes. Af en toe valt er een gat als dus je denkt, nou, nou is hij weg. En dan uh, een stuk verder op het circuit zitten we uh, zo wat weer aan elkaar gaat. Prachtig om te zien. Prachtig om te zien was ook de opmars eigenlijk van onze landgenoten Bas Mars was uh, flink op weg. Lag op de vierde plaats al. En uh, ja, ergens achter op de vierde bij de Mars. dacht hij: Van ja, vier is leuk, maar drie is mooier. En hij probeerde degene op de derde positie uh, te vervolgen. Dat was uh, Roberts uh, Mignerie. En uh, ja, dat ging niet helemaal goed. De auto's raken elkaar, uh, kleine auto's uh, draaien om, uh, spinnen en gaan weer door. Alleen de auto van Bas, ja, die was toch wel uh, flink aangetast door dat uh, contact met die uh, tegenstander van hem. En die auto uh, ja, die stuurde niet meer op de manier uh, dat je wil uh, dat een auto doet. Desalniettemin. Uh, Eruit. Uh, we hebben nog meer landgenoten. Het is een lange tijd is het, uh, het dertthuis geweest die op een derde plaats lag. Die is ook weer voorbij gestoken. Maar ja, wat heeft voorbij gestoken? Je knipt het met je ogen en de positie is weer terugveroverd. Dus al met al, uh, ja, van begin tot eind deze leeftijd. Ja, in ieder geval een mooie poging van Bas. En je bent aan het reizen, of niet? Zo is het toch, Willem? Ja, je bent uit het reizen of niet. Maar je moet het ook de uh, waar. Maar het zijn autootjes, ja. Ze zijn uh, heel leuk. Heel, uh, en ze zijn uh, het besturen van die auto's Ja, ze glijden ook zo weg in de bocht. En dat was het geval uh, wat we zagen met Bas Lammers. Uh, op een gegeven moment, hij zat ernaast. glijd weg. Uh, ja, raak uh, de man die die aan uh, het uh, inhalen wilde. Maar uh, wat je zegt, uh, ja, je moet het wel proberen. Probeer je het niet. Dan uh, kan je beter net als uh, vele andere... Nee, ik ga in het zonnetje gaan zitten. En de eerste keer dat je me belde net, of net dat je me belde, kijk naar buiten, Ik was er aan de leiding en ik kijk nu en ik zie weer aan de leiding Jean-Louis mij naar en ik kijk even... Bert de Huis was teruggevallen aan de vierde plaats. Inmiddels alweer op de derde plaats. En uh, zo gaat het maar door. Uh, 25 minuten lang. En uh, ja, boeiend en leuk om te zien. En leuk is ook het geluid van deze autootjes. Dus, ja. Ja. ja, ze zijn uh, behoorlijk vergevingsgezind. Hè? Je kan dwars staan, maar dan kan je rustig weer... Uh, je kan in de grindbak komen, maar ze komen er altijd wel weer uit. Ja, ja het is niet zo. Uh, ja, je moet wel heel gek doen. Uh, wil het echt helemaal aan de oefening zijn. En dat uh, maakt het mooi. En uh, ja, het dicht rijden van, gat, van een gat gaat ook wat makkelijker uh, als in alle andere klasses uh, die we zien. Nee, ja, en die is zeker als je een beetje ogen knippert, dan is de stand op het uh, circuit weer anders bij deze race. En dat is ja. leuk. Z zonder meer, en dat is leuk. Ik heb ooit in België met, gezien met uh, meer dan 40 van uh, karretjes, Nou, dan, dan weet je helemaal niet wat je ziet. Ik zie inmiddels ook, uh, dat zie ik dan weer wel, dat pas uh, ja, die is in pit geweest, is dus wat dan zou je dat gedaan. En hij rijdt weer niet meer voor positie, maar wel om... Uh, ja, ik denk dat het toch een belevenis is om in zo'n auto's rond te karren en dat hij volop geniet meer daarvan. Oké, okay, zo dadelijk de finish. Hoe lang hebben we nog te rijden? Uh, ik denk dat we nu nog 2,5 minuten hebben. 2,5 Twee, spannende minuten op circuitpark Zoonvoort. Wij komen zo dadelijk bij terug, Willem. Dan horen we wie de winnaar is geworden van de Fiscon Legends Cup de race nummer drie. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Zie Like a rainbow Sways While she glows Moves Like a river The sun will rise and love will shine when she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 Dit is Race Radio alleen op ZFM. Een zonnige tweede Pinksterdag 2010. Zo, helemaal goed. Nou, we hebben net een race meegemaakt en nou, Willem heeft hem ook gevolgd live op het circuit. Snel over naar Willem van der CFM Race Radio. Pit Report. Spanning al om de Fiscon Legends race, race nummer drie. Willem. Oh, sorry, ik word even afgeleid. Heb... Oh jee. Oh jee, oh jee. Oh jee, na nou, de lap voldoende rond op circuit hebben we alweer gezien. Dus, uh... We hebben het over de auto gezien. Oh, oké. Okay. Oh. <laughs> ja. Vertel, want oh, ja, ja. er is een boel gebeurd in die wedstrijd. En uh, het was een... Uh, nou, vertel het maar. Ja, je zegt het al. De Fiscon Legend Cup. Dit weekend drie races uh, gereden. En uh, de eerste twee waren leuk, mooi. En uh, om enthousiast van te worden. Maar de derde was helemaal uh, een uh, toppunt. Toch. Leuk ook dat we het hebben kunnen zien op uh, CFM uh, TechSize. Nee, maar ja. De finish, uh, Het is toch uh, wederom Keith uh, Vasters geweest die gewonnen heeft. Maar uh, wat heeft hij ervoor moeten doen? Hij heeft, uh, ja, ik denk uh, 15 of misschien wel 20 keer de kop moeten heroveren. En dat heeft hij uh, op het eind vol kunnen houden. Zijn koppositie nog maar, uh, ja, hij is gefinished met 11.000 uh, voorsprong. 11.000 van een seconde, ja, waar hebben we het over? Uh, knippen met je ogen en je hebt het al 10 keer 11.000 van een seconde volgens mij. Dus ja, geweldig race. De derde is er nog geworden, ja, dat is ook een, uh, ja, helaas de Nederlanders niet op het podium en het, uh, de Belgen uh, ja, die doen ook wel eens wat goed. Uh, die zijn hier 1, 2, 3 geworden. De derde was het, uh, de Belg uh, Pasquel Thetbeter. Uh, Nederlander Petter Heus ook nog op jacht naar een podium ziet hij alleen de laatste ronde hij moest opgeven motorische problemen vrees ik en dat uh, jammer maar al met al die legends zijn geweest drie keer gereisd die met Pinkster nou ik denk dat er veel zijn die zeggen nou kom nog maar een keer <lacht> Oké, okay, maar uh, dit was natuurlijk uh, close racing uh, op een Optima Forma. Ja. Waar zelfs een finishfoto aan te, aan te, aan te pas moest komen, hè? Ja, zo goed als. Uh, ja, nou, ja, dat, zo kan je het wel stellen. 11.000 seconden met het grote <lacht> oog, zie je het. Dus ja, maar goed... Naar, uh, die hadden ze eigenlijk allemaal uh, een transponder. Uh, hebben ze daarop. Dus dat is allemaal twee uh, computer waar te nemen. Maar dat is, uh, ja, wat je zegt, close racing, vuurzang. En ook, ja... Uh, yeah, Geweldig uh, om dat te zien en mee te maken, en uh, iedereen is er enthousiast over geworden. En uh, ja, die zal dat uh, best wel blijven heugen op het moment dat ze een klein karretje zien, denken ze: Oh ja, dat is gaaf! En het is inderdaad ook gaaf wat ook gaaf is, en het geloof zonder meer dat het, dat het zo dadelijk gaat worden. Dat is uh, natuurlijk het Dutch gt 4, die we zo dadelijk. Uh, Weer van start zien gaan voor de lange race, de race van 50 minuten. Ik vrees dat we daarin niet de uh, Porsche terug gaan zien van Harkema en uh, Phil Bastiaan. Ik zag ze hier broedertje naast elkaar lopen in een spijkerbroek. Uh, dus ja, daar ga je niet mee uh, van start in zo'n uh, chevrolet Corvette. Phil had nog wel zijn helm bij zich in een kinderwagentje. Ik weet niet of hij daar wat leuks mee heeft. <lacht> Nee, maar goed, er was genoeg ruimte toen in die vorige race. Vertel even hoe dat afliep, want uh, hij, zag, hij lag op een derde plek. Uh, dat was uh, Matthijs Huartman ja. ja. Die, uh, die lag bij drie. Uh, Jeroen uh, Bleekmolen was helemaal van achteraf gestart. Uh, werkte zich op uh, bijzonder mooie wijze door het veld heen. Met mooie acties ook inhalen. Buiten komt schijnt bij de ik denk dat dat er heel weinig kunnen, nou, je ziet in ieder geval wel, kan, uh, dat is Jeroen Blekemolen, Hij heeft me laten zien uh, vanmorgen. Daarna stuitte die op uh, Matthijs Harkema, Harkema, ja, die had zoiets, ja, je kan sneller zijn wat je wil, maar ik ga proberen je te blokken op uh, allerlei manieren. had al een waarschuwingsvlag uh, gehad van de wedstrijdleiding, uh, op een gegeven moment uh, boos ze uit, Arie Luijendijk bocht, ja, Jeroen Blekemolen, zet hem ernaast en ja, dan kan je geen kant meer op, dan kan je er alleen nog uh, voorbij. Maar... Was er ruimte, ruimte volgens jou? Ja, ja, tuurlijk. Hij zat er toch wel uh, zo goed als naast. En uh, ja, dat het een punt is uh, waar het niet verwacht wordt, is uh, vers 2. Maar dan nog, dat geeft niet de weg om in te sturen. En uh, op het moment dat je het weet, uh, dan weet je ook dat uh, Jeroen nergens zijn kan. Er ligt alleen nog een klein stukje uh, gras en dan een vangrail, ja. Jeroen zou het gek geweest zijn als je had gedacht, nou oh, u wil deze kant op, laat ik maar de vangrail in gaan. Dat deed hij niet, hij raakte de auto van de Harkema en die uh, begon te tollen en te spinnen. En die eindigde uh, hard buitenkant Arie Lui en Dijkbocht in de val. Maar die is dus klaar voor het weekend. Ja, wat ik heb ook gezegd, ik uh, zie hem open in burgerklop hier. Ja, dat ga je niet uh, verschatten. Uh, we zijn inmiddels bezig met de grip van de... Dutch uh, VT4 uh, race. En uh, ja, dan uh, ben je je op een andere manier aan het voorbereiden dan met een Lopen waar een hele niet Lijkt me ook, Willem. Ja. <laughs> Zo dadelijk die hoofdreis inderdaad op het Circuitpark Zandvoort. CFM is erbij, op de radio en op televisie. CFM TV, hè? CFM TV. Race TV voor vandaag op deze tweede Pinksterdag. En uh, ja die belden zijn daar live te volgen voor de luisteraars die het nog niet weten. Kanaal 45 op de kabel in uh, Zandvoort. En dan kan je die belden volgen. En als je dan een uh, digitaal kastje hebt uh, van Siggo, uh, van dan moet je die even uitzetten. Maar dan heb je analoog, dan heb je kanaal 45. Techniek, kan techniek. Je, je genieten hey, hey, van de belden. Willem, Willem nog even, begint die race om 4 uur, klopt dat? Ja, dat is uh, de bedoeling, niet dat zelf 5 of 4, want Rijsvoort uh, voert uiteraard ook uh, live uitgelegd dus wel paard. RTL7 is dat, als ik me niet vergis. Ja, en dat uh, die moeten zich ook al Het houden. Tijdschema's. Vandaar dat 5 op 4 het start is. En nog even vermelden natuurlijk, we zijn blijven zo'n vorters. Dus bankball Position zien we dat Danny van Dommel met hen, Henri Sunbee gaat vertrekken. Oké, okay, okay, Willem, geniet van je pauze. Geniet van je pauze, want je hebt het ongelooflijk druk. Dus geniet van je 25 minuten pauze. En dan komen we om, uh, vlak voor vier weer bij je terug. Is goed. Ja, Oké, okay, okay. tot dan. Dankjewel Willem vanaf het circuitpark zo'n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 Go ahead, Mr. Wendell. Yeah. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb.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 Mr. Window, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Window. Spannend te worden als je zo naar de belden kijken van het circuit. Uh, de Dutch GT4 de hoofdrace van dit weekend gaat zo dadelijk verreden worden. En CFM is er uiteraard helemaal live bij. Zowel op de radio als op de televisie. Maar we hebben niet alleen uh, de autosport. Want uh, we kregen vanmorgen een uh, berichtje binnen Albert-Jan. Dat de Haarlemse Honkbalweek er weer aan gaat komen. Okay. Van, uh, van 9 tot en met 18 juli in het Stadion in, in Haarlem. En het mooie is, na bijna 50 jaar heeft de organisatie uh, nu zes ploegen te strikken uit de top 10 van de wereld. En nieuwkomer daarin is Venezuela. De andere vijf deelnemers zijn Japan, Cuba, Amerika, uh, Chinees, Taipei en Nederland. Dat is uh, zes uh, topploegen uit knap. de top 10. Heel knap dat ze dat doen. halen. De Alamse gaat weer een spektakel worden. En dit jaar dus een mega jubileum: hè? 25 jaar. Oh, okay. Stadion, daar moet je zijn. Voor honkbal. Uh, ja, ik uh, nog even een berichtje uit de Formule 1. Want het, het seizoen is nog niet eens uh, goed begonnen. Of uh, de eerste, eerste ja, wandelgangen verhalen komen al weer los. Want het seizoen in de Formule 1 uh, uh, is nog maar net op gang gekomen. Of de eerste transfergeruchten steken al de kop op. Mark Webber, na zes Grand Prix racers leider in het wereldkampioenschap... sluit niet uit dat hij Red Bull verlaat na dit seizoen. Het contract van de Australiër loopt dan ook af. Ik heb net twee races achter elkaar gewonnen en de mensen vragen me nu al waar ik volgend jaar rij. Al dus Mark Webber in een interview zondag met de Engelse krant The Mail. Ik heb een uitstekende relatie met de mensen van Red Bull, maar in deze wereld gaan veranderingen snel. En je weet maar nooit wat er om de hoek gaat. Dus nu al stoeltjes perikelen in de Formule 1. En dat gaat zo lekker daar bij Red Bull. Dus ja, dan verwacht je toch van Dan ga je niet gaan nee. overstappen. Maar... Nee. maar goed, je Mark de Webber die denkt daar waarschijnlijk anders over. Naar de Formule 1 is volgende race. Wanneer hebben we die, Obertje uh, Volgend weekend bij mijn weten. Maar ik kijk het even snel na. Even kijken. We hebben nu dus... Uh, 30 mei, Turkije. 30 mei Turkije. Turkije. Oh, ja? Dan gaan we naar het dus warme Turkije week, toe. Volgende week. En die week erop natuurlijk de Masters of Formula 3. Live vanaf Sikri Park Zandvoort. En ook daar is CFM uiteraard weer helemaal live bij. Hier is Lillianen en Fuck You.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 in de Geniet met volle teugen, het lukt de dag zoveel je kan. Het onder bliks het en het regen met het dus het wordt de dus spomp. of als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zult de tijd van nooit te rug. Het onder de het en het regen met dus het wordt de dus De varen met de wind in onze rug, geniet met volle tuig. Zulke tijd komt nooit terug. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug, geniet met volle tuig. Zulke tijd komt nooit terug. Da -da. Zeker zo'n uh, feestnummertje op tweede Pinksterdag bij CFM Race Radio. Nog bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag zo meteen de hoofdrace, de Dutch GT4. En wij gaan hem uiteraard helemaal uh, live volgen bij CFM Radio en televisie. En, ja, en als je zo naar de televisie kijkt, van de startgrids moet verlaten worden. Dat betekent dat we ons op gaan maken voor die race, Obertjan. Uh, ja, Ja, momenteel is de gridwalk aan de gang met... Uh, met uh... Divers bekende Nederlanders. Achter het sturen. Ook ontwaarden wij rond campus Die maar ook ja. meedoen. Uiteraard doet Sebastiaan Blekemolen ook mee. Het is een race waarbij een, een rijderswissel plaats zal gaan vinden. Maar ik zal jullie er niet te veel van vertellen. Want dat zal Willem ons allemaal live vanaf het circuit gaan uitleggen. Maar maakt u zich maar op voor de Dutch GT4. Om vijf uh, of vier gaan we daar live waarschijnlijk naar overschakelen. Om uh, de start live mee te pakken. Een ander autoberichtje. En dan gaan we naar Monza. En dan zitten ze in Italië. Want autocoureur Tom Coronel had afgelopen vrijdag op de eerste dag van de Italiaanse ronde van het VIA-WTCC. De gang er al goed in met een derde snelste tijd. Toch moest de Seat rijder uit Ems via de achterdeur binnenkomen om het podium op het Autodromo Nacionali di Mon na, Klinkt dat mooi, monza Mon, ja. te betreden. Voor de tweede maal in zijn nog in prille seizoen van de World Touring Car Championship mocht hij zich laten huldigen. In de vorige race in Marrakesh werd Coronel nog derde en ditmaal eindigde hij als tweede. Dat betekent dus de volgende keer als eerste. Door technische problemen aan zijn Seat TDI was Coronel in de kwalificatie niet verder gekomen dan een twaalfde tijd. Knappe prestatie. En uh, hij staat momenteel uh, in de stand in de WK na zes racers Op een 1, 2, 3, 4, 5e plaats. Coronel van Zuid, CFM, van harte gefeliciteerd met deze tussenstand. Oké, okay, hou hem aan. CFM Race Radio bij. Tot aan uh, 5 uur vanmiddag. CFM 169, kabel 104.5. En uiteraard ook internet. www.zfmzandforge.nl. Dan kan je het allemaal volgen. De races vanaf het Circuit Park, Zandforge. Zo dadelijk dus de Dutch GT4. Eerst nog even wat muziek speciaal voor collega Daan. Lekker zomers plaatje. Is... Mag dat wel? Jawel, dat mag wel. Dat mag wel. Gloria Esther van de Show. Oh je Libre, Libre para. Ja, we gaan weer snel over naar het circuitpark Stamford. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Snel over naar Willem Verdessen, die daar voor ons ter plekke is. Willem, wat is er zo al gaande nu op het circuit? Ja. Ja de Dutch 4 en de race van 50 minuten, de hoofdrace zeg maar, hoofdrace, zojuist gestart en uh, rollend. Uh, de start hebben we gehad bij de race uh, eerder vandaag. Dit was een uh, staande start en uh, van uh, pole Positie moest we vertrekken de equipe uh, Sunbrink uh, van Dongen. Het is Henry Sunbrink die als eerste het stuur uh, in Londen nam en die Kom. heeft uh, de kop uh, genomen. Misschien in, inmiddels op de tweede plaats uh, de Porsche van uh, Frank en Hout en Kool. Die moest vertrekken van uh, plaats vier. Dan kijken we nog even ja, de startopstelling verder. Op de vijfde plaats zou vertrekken de kip Bastiaans de Harkema Ja, die zijn helaas niet aan de start verschenen vanwege ja, het probleem vanmorgen met het raken van de vangrail en de bandenstapel door Martijnse Harkema Die plaats blijft leeg. Er dus stond een kinderwagentje met een helm. Die is niet vertrokken. Die is weggehaald. <lacht> Lekker band. Ja. Die ook niet vertrokken zijn op de startopstelling. Dat is de Ginetta van Match Racing. Die bestuurd wordt door Menno Kus en... Ron Martial die had veel uh, schade aan de motor uh, eerder vandaag opgelopen. Ja, en dat viel niet meer te repareren. Derhalve uh, niet uh, van start dus. Wel van start uh, is de equipe uh, Blekem al uh, twee keer. Sebastian Blekem al met de groot die rijden in een BMW. En Peter van der Kolk en Jeroen uh, Blekem al, Jeroen, toch wel de smaak maken van race 1 uh, eerder uh, vandaag. Jeroen is niet van start gegaan. Van start is gegaan, hij uh, is dat uh, Peter van der en uh, ja, die zal uh, zodra dat uh, mogelijk is uh, de pit opzoeken en dan het stuur overgeven aan Jeroen Bleekemolen, zodat die dan uh, op dat moment de race uh, kan gaan afmaken en eventueel uh, de overwinning uh, voor deze equipe uh, naar binnen gaan halen. Ja Willem, kan je vertellen hoe de pitstops uh, gaan werken voor deze race van de Dutch GT4? Uh, nou, de pitstop uh, werkt in zoverre. Uh, ja, er is een bepaalde pitwindow noemt men dat. En ik dacht dat het na 20 minuten is, dan uh, gaat de pit open. Dan ...heb de mogelijkheid om te pitten en dat loopt door, dacht ik, tot uh, 35 minuten. Dus het uh, is aan het team om te bepalen uh, wanneer gaan we pitten. Inmiddels alweer een rondje erop, nog steeds uh, de confet van Zummering. Uh, en ja, Zummering in dit geval aan de lading met daarachter de Porsche Transa. De derde jan Joris Spruil. Vierde vinden we terug uh, Duncan Huisman. Duncan uh, die de BMW M3 zult uh, met Ricardo van Ende. Die van Ende en Duncan Huisman, ja, het vaste rijders bij het uh, BMW type uh, e ecris. Oké, okay, Willem, zo dadelijk na het uh, nieuws en weer komen. Bij je terug, uiteraard, voor het vervolg van deze race van de Dutch GT4 op circuit.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 Een caravanstalling naast de oefenloods kon worden behouden. Van de loods zelf is niets meer over. En alle geplande oefeningen van de brandweer in Heerhugelwaard zijn afgelast. Voor het vijfde achtereen volgende jaar heeft een zeearendpaar met succes gebroed in het Oostvadersplasgebied. De jonge zeearend weegt inmiddels 4 kilo en is door medewerkers van staatsbosbeheer geringd. Het nest van de zeearend is bijna twee meter in doorsnee... en bevindt zich in een boom in een moerassig gedeelte van het natuurgebied. De hele operatie is gefilmd en vanavond te zien in het NOS Jeugdjournaal. Het weer, in het zuiden veel zon en in het noorden meer bewolking. In het oosten is er dan kans op een bui. Het is 15 graden op de wadden en 25 in het zuiden. Vanavond meer bewolking en zo'n 8 graden. Morgen droog en wel iets koeler. Dit was het NOS-journaal. Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Het witne van ZFM.